Wouter moet met het nws journaal In het centrum van Alveraan en Rijn woedt een grote brand in het dak van een restaurant. Omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Omroep West meldt dat het dak van het restaurant is ingestort en het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen pand met rieten dak. De brandweer is massaal uitgerukt. Ruim vier maanden na de verkiezingen heeft Ierland een nieuwe regering. De twee grote centrumrechtse partijen Fina Fo en Fina Gale vormen samen met de Green Party een coalitie. Het betekent dat de winnaar van de Ierse verkiezingen, de linksnationalistische Sinn Féin, in de oppositie blijft. De centrumrechtse partijen hadden voor de verkiezingen al uitgesloten dat ze zouden regeren met Sinn Féin. Die oorspronkelijk is ontstaan als politieke tak van terreurbeweging IRA. De Britse quarantaineregels voor buitenlanders worden voor Nederland en een aantal andere landen op 6 juli geschrapt. Dat meldt de BBC, die zegt dat de lijst met landen die volgens de Britse regering een laag coronarisico hebben, komende week wordt gepubliceerd. Ook onder meer Italië en Duitsland zouden erop staan. Sinds 8 juni moeten mensen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen twee weken in quarantaine. De Britten krijgen het advies alleen essentiële buitenlandse reizen te maken. Maar ook dat zou binnenkort voor bepaalde landen worden versoepeld. De gemeente Den Haag roept mensen op morgen niet te demonstreren op het Malieveld. Ook wie op persoonlijke titel komt is in overtreding. Gisteren werd de demonstratie tegen coronamaatregelen verboden. De actiegroep Viruswaanzin spande daarop een kort geding aan. en De woordvoerder zei dat mensen dan maar op persoonlijke titel naar het Malieveld moesten komen.